Een Russische Soyuzcapsule capsule is aangekoppeld aan het internationale ruimtestation ISS. Drie astronauten, een Rus, een Italiaan en een Amerikaan, vertrokken gisteravond vanaf de ruimtebasis in Kazachstan. In oktober komen ze terug naar de aarde. De drie originele filmbanden van de maanlanding, 50 jaar geleden, zijn op een veiling in New York verkocht voor 1,6 miljoen euro. Een NASA-stagiair kocht de beelden in 1976 voor nog geen 200 euro op een veiling bij de NASA in Houston. Op de banden staat 2,5 uur aan materiaal van de maanlanding en van de wandeling. Het weer eerst zonnig, geleidelijk ontstaan stapelwolken. Het blijft zo goed als droog bij 19 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. Na het weekend volop zon en een stuk warmer. Dinsdag in het binnenland tropisch met meer dan 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik heb diabetes type 1. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken.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 Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Goedemorgen. Uh, ik hoop dat u fijn geslapen heeft. Of wij hopen dat u fijn geslapen heeft. En uh, wij gaan u proberen wakker te maken bij uw ontbijtje... met mooie gevarieerde klassieke muziek. En vandaag gaan we beginnen met het klarinetconcert nummer 5. In bes majeur. De componist daarvan is Karel Stamit. Weer een van die grootheden waar je niet zo erg veel van hoort. Maar hij schrijft wel mooie muziek, dat wel. We gaan eruit draaien het tweede deel, het Adagio. En het stuk wordt op klarinet uitgevoerd door Paul Maier. Die is geboren in 1965 in Frankrijk. En dan hebben we het uh, lekker makkelijk het Kurb Falsisches Kammerorchester onder leiding van Johannes Schleefli. Componist Karl Stamitz die leefde van 1745 tot 1801. Dus een beetje uh, nabach, een beetje tijdgenoot van, uh, van Mozart. Dus. We gaan uh, verder met het concept voor viool en hobo in C-mineur. Dat is ook weer zo'n aparte combinatie. En uh, de componist is ook weer zo'n meneer waar je nou niet direct aan denkt. Namelijk Johan David Heinichen. En van hem gaan we dus luisteren naar dat concert, deel 1, het Vivaatje. Het, het wordt uitgevoerd door Thibaut Noali, die speelt uh, viool. En zijn muziekensemble Les Accents. En Emmanuel Laporte speelt Hobo. deze Johan David Heinichen, dat was een zuivere tijdgenoot van, van Bach. 1683 tot 1729. En hij komt oorspronkelijk uit Dresden. Goed, dan gaan we nu weer verder met iets geheel anders. En uh, dat is het Wiegenlied. En, en het Wiegenlied een arrangement voor viool en piano. Van Vini uh, Henriques. Uh, Waldemar Fini Henriques moeten we zeggen. En die is geboren op 20 oktober 1867 in Frederiksberg. En de beste man overleed in 1940 in Kopenhagen. Hij is een Deense componist en violist. En Johannes Soe Hansen gaat viool voor u spelen. En Christina uh, Bjorku speelt piano. nach Heiligenstad, Dat is de titel van het volgende werkje. Opus 114, het tweede deel Tranquillo. De componist is weer zo'n onbekende jongen. Althans voor mij, misschien voor u niet. Maar voor mij wel. Kurt Schwerzig heet de man. En hij is geboren op 25 juni 1935 in Wenen. Zo'n componist van hedendaagse klassieke muziek. Eh... Um, en dan hebben we weer naar de onuitspreekbare namen. Krisia Osostovic, die speelt viool. En dan hebben we Daniel Tong, dat valt dan wel weer mee, die speelt piano. De volgende componist is Carl Maria von Weber, dat is dan weer een wat bekendere naam. En van hem gaan we luisteren naar een clarinet quintet in Bess majeur, opus 344. Daaruit uh, het derde deel, het menuetto. En uh, als je dan ook het catalogusnummer nog wil weten, dat kan, J182. Robert Dilutis die speelt klarinet en het Melifera kwartet die begeleidt hem. mm -hmm. Dan nu iets totaal anders en ook veel ouder dan het voorgaande. Want dit is echt iets van de late middeleeuwen wat we nu gaan draaien. Het heet Fortuna Desperata. En dat is een heel apart verhaal. Het is ook een heel apart combinatie. Bariton met luid. Dus gezang met luidbegeleiding. Antoine Busnois, die schreef het gedicht, de tekst. Die man die leefde van 1430 tot 1492. Kwam uit Frankrijk. En uh, Josquin de Pré. Die leefde van 1450 tot 1521. En dat is een componist uit Henegouwen. Bestaat dat nog eigenlijk? Dat weet ik niet. Volgens mij is dat nu Waals-België. Als provincie bestaat het nog wel. En het maakt deel uit van Waals-België. Goed, Henegouwen dus. Daar kwam de man vandaan. We gaan luisteren naar uh, Romain Boclaire. Die, speelt, uh, of die zingt. Dat is de bariton in het verhaal. En Bor uh, Zuljan... Die speelt luid. <tied> Dat was toch wel uh, heel apart en vooral heel erg oud. Maar wel mooi. Dat is een combinatie die je niet al te vaak hoort. Zo'n uh, combinatie van een bariton met een luid. En ik vind die luid een uh, prachtig uh, concert. Uh, prachtig instrument, moet ik natuurlijk zeggen. En als u daarin geïnteresseerd bent, uh, misschien toch wel interessant, op woensdag 31 juli. Vindt er een prachtig concert plaats. Wat ik waarschijnlijk ook ga proberen een beetje op te nemen. Van uh, een, twee Amerikaanse dames. En uh, daar gaat zo'n luid of zo'n. Theorbo, want dat is een soort luid, die gaat daar een hoofdrol in spelen. Een combinatie van torbo, Theorbo en uh, cello. En dat is heel erg mooi. Twee Amerikaanse zussen zijn dat. Allebei koemlaude afgestudeerd aan het conservatorium. En uh, dat concert vindt plaats in de grote kerk van Beverwijk. Dus mocht u uh, dat interessant vinden, dan geef ik u die tip. Woensdag 31 juli. Fantastische Concert. Ik ga ook proberen opnames te maken en die hoort u dan beslist weer terug. Nu uh, iets heel anders weer. De Liederkreis, opus 39, nummer 5. De Maannacht, oftewel die Mondnacht. Het arrangement is van Clara Schumann en de componist. Dat is Robert Schumann. Nou, vruchtbare samenwerking dus. Isata Kanemason, die gaat piano voor u spelen. Thank you. Klavierubung, ja, heeft Angela helemaal de best gedaan om te vertalen, dan ga ik het in Duits zeggen. Nou, derde deel der klavieroefening, preludium pro organo pleno, dus dat is een, het is gewoon een oefening wat u nu gaat horen, ja, de krijg je als organist. Als je gaat studeren... krijg je dit als oefening. Zeker weten. Uh, BWV 552-1 En dan is de componist natuurlijk... Johan Sebastian Bach. Want als u BWV hoort, dan weet u dat al zeker. Want dat is namelijk de letters van... Bachs Werkenverzeichnis. Jawel. Uh, het is een orgelstuk. Dat was ook al duidelijk. En de organist... die het voor u gaat spelen... die dus gaat oefenen, is... Jorg Halubeck. Van, ...van dit soort muziek. Graag achter het orgel. Prachtig instrument. Veelzijdig instrument. En dat kon je nu ook weer duidelijk horen. Opname overigens nog vrij recent. Want het is uitgebracht op 21 juni eh, 2019. Dus het is helemaal vers van de pers. En eh, nog even een kleine eh, correctie. Die man heet niet Jorg, maar Jurg Want er staan puntjes op de O. En dat... Eh, had ik niet gezien. Goed, we gaan verder met het uh, strijkkwartet in S majeur opus 53. Nummer 1, G236. Daaruit het tweede deel, het tempo di menuetto. Oftewel, tempo van een menuet. En een menuet, dat weet u misschien ook, dat was een dans in de zeg maar, tijd van uh, Bach en Mozart. En zo, daar werd op gedanst. Een stuk in, drie kwarts maat. Luigi Boccherini die schreef het en het wordt uitgevoerd door het New Music String Quartet. Eerste uur met een liefdesdroom. Nou, hoe mooi kan je het hebben, hè? Liebestraum nummer drie in as majeur. Uh, S54-1 is het catalogusnummer. En de componist, en dat weet u natuurlijk allemaal, die is Frans Liest. Langlang, Lang, en dat is ook een hele bekende pianist vandaag de dag, Langlang Lang speelt piano.